Alleen op een eiland. Dagboek van een eilandbewoner. Jan Volkers. Zonnig met af en toe bewolking en weinig wind hier in de Bredenburg. Ideaal weer om in een tent op Plaat te zitten. Jan Wolkers gaat zijn vierde dag in. En er zijn toch steeds weer mensen die graag op het eiland zouden willen zitten. Zeker nu we dagelijks voorspoedige berichten over zijn verblijf horen. Er zijn ook mensen die met de boot voor dat eiland gaan liggen. En dat is ontzettend vervelend. Want ze verstoren in ieder geval een aardig experiment. En Jan Wolkers heeft zelf al gezegd dat hij soms voelt alsof hij in de Zomerdijkstraat woont. Dus als u een boot hebt en u dit kunt ontvangen verdwijnt u dan voor dat eiland, wat is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Er zijn bij hem nog geen momenten geweest waarin hij zich niet prettig heeft gevoeld, toel en dan, wanneer het de beleving van de eenzaamheid betreft, en wie zijn boeken kent zal dat niet zo verwonderen. Jan Wolkers is vaak alleen geweest. Gisteren heeft hij iets verteld over een aangespoelde dode zeehond die hij zou opensnijden om te controleren of het dier zwanger was. En hij noemde dat de meest afschuwelijke taak waar hij voor stond. Jan is één stuk beweging, actie op die zandplaat. Hij rent steeds heen en weer, maakt nachtelijke wandelingen. Maar uh, het alleen zijn, naar mijn smaak dan bleef hij geestelijk veel minder dan bomans. Lichaam en ziel zijn niet te scheiden, dat zijn we gisteren in een kort twistgesprek overeengekomen. Maar voor mij ligt voor hem het zwaartepunt op het verzorgen van dieren, het ontvluchten van het alleen zijn. Jan, uh, is dit te verstaan? Ben ik goed te horen? Over. Ja, Willem, je bent uh, erg goed te horen. Over. Uh, ik zou erg graag willen weten, wat heeft je nou in die drie dagen... het meest getroffen van dat eiland en van die eenzaamheid en het alleen zijn? Over. Ja, je hebt net gezegd dat ik de eenzaamheid ontvlucht... Uh, uh, door me met dieren op te houden. Maar uh, uh, die dieren lopen soms ziek rond... Hè? en dan uh, is net of ze roepen, is er een dokter in de zaal... ...en dan uh, voel ik me verplicht om ze te helpen. Uh, Eergisteren, zoals je al zei... ...heb ik een uh, dode zeehond aan het strand gevonden. Dat was, een, uh, dat was een hele wonderlijke belevenis. Ik schrok me rot eerst. Ik dacht dat het een groot varken was onder poot. Ik had zoiets nog nooit gezien. Zo hoog was het. Later uh, toen kwam ik op de gedachte dat het zwanger was. Uh, met, een, met een grote stok... Uh, ...met erg veel moeite... ...want zo'n beest is erg zwaar... ...heb ik hem... Uh, ...toen opzij gerold... Huh? ...en uh, ik dacht... Ik ga ...morgen ga ik met een messer heen... ...en dat heb ik ook gedaan... ...gisteren ben ik met een uh, groot messer heen gegaan... ...om hem open te snijden... ...en te kijken of hij inderdaad zwanger is... Het, is een, uh, ...het was inderdaad een van de afschuwelijkste dingen... ...die je kon doen en moest doen... ...maar, maar ik moest het op de een of andere manier... ...ik moest dit gewoon weten... Huh? ...en toen ik het beest naderde... ...de wind was naar me toe... ...rook ik hem al zeker op 100 meter afstand... En, uh, een soort vettige, zoete kadaverlucht. En uh, ja, toen moest ik, hem, toen moest ik hem met het opensnijden beginnen. Het, het, het, uh, het water stond gewoon in mijn mond, maar het moest. Toen ik het mes uh, in, hem, in, zijn, in zijn huid zette en, en er dieper in doordong, siste en borrelde er allemaal gas uit. En uh, ik jaapte met het grote mes, door die gelige spek lag eerst. En ineens werd het donkerrood en bloederig. En toen... En toen zag ik ineens dus al die blubber opnieuw een bondhuidje. Er zat inderdaad een jong in. Voorzichtig uh, ben heb ik toen verder gesneden. En sneed hem zo weer helemaal los. En toen kwamen de, van die kleine roeihandjes tevoorschijn. En toen het kopje met van die donkere, uh, droevige uitpeilende ogen. Het, zat, uh, het beestje zat helemaal van de keel van de moeder met zijn staartje tot aan het achterlijf. Hij stond op het punt om geboren te worden. eh. Uh, uh, toen ik, ...toen ik hem uit de buik holde van zijn moeder met een stok tevoorschijn haalde... ...was het net of ik hem, uh, of ik hem zelf ter wereld uh, hielp. Voorzichtig heb ik hem toen uh, naast haar neergelegd. Hè. Zijn, uh, zijn uh, kop met die droevige, donkere, uitpuilende ogen bij de staart. En uh, nou ja, de, de, de tranen liepen gewoon uh, over, over mijn smoel van ellende en van de stank. En, en zo lag hij daarnaast zijn moeder met zijn... ...en die moeder lag met haar buik open... ...vol met van die bloedige, roodbruine, bedorven organen. Uh, de, de, de navelstreng zat nog tussen ze. Het was of ik met een, met een, met een soort van, van vloek over me van die plaats wegging... ...onder, onder zo'n grijs-rode avondhemel. Dat was echt een, een indrukwekkende belevenis. En ik... Uh, ik was zo verdiept in, mijn, in, in zo allerlei gedachten... Dat, uh, dat ik niet eens uh, merkte dat ik al mijn tent op tien meter genaderd was. En toen was er ineens een, een soort uh, enorme bevrijding. Want dan hoorde ik zachtjes het tikken van, uh, van mijn jonge schoolekster... Uh, uh, het tikken van zijn snavel op het bord met uh, jonge granalen. Uh, hij was dus uh, eindelijk uh, aan, het, aan het eten gegaan. En, nou ja, en, en vanmorgen... Uh, ben ik dus weer naar die zeehond gegaan om de, om de, om de maat van ze te nemen. En uh, wat gisteren bloederig en roodbruin was, dat is nu helemaal zwart geworden steer. En er, stond, er stonden allemaal afdrukken omheen van meeuwenpoten, maar ik geloof niet dat ze van hem gegeten hebben. De kleine is uh, 99 centimeter en de grote is 1,66. meter Nadat ik dat uh, gedaan had, die maat genomen, ben ik uh, fijn in zee gaan zwemmen. Over. Ja. Um, wat was de oorzaak van de dood? Was dat koninklijke olie? Over. Dat weet ik nog niet, maar ik, ik, uh, ik ga hier nog mee verder. En ik wil kijken dus wat ik, of ik iets kan ontdekken. Ja, dat was natuurlijk de oorzaak van dit experiment. En ook kijken of dit beest zwanger uh, was. Wat hij ook dus... Uh, uh, en, uh, nou ja, goed. Over. Um, je vraagt je, je vraagt je wel af wat er met mensen gebeurt. Hè? Je leeft op dat eiland met je begrenzing... maar je denkt ook aan het, uh, aan het vaderland, wat zo dichtbij is... maar voor jou toch wel ver af. Um, je feliciteert je moeder, je feliciteert vrienden. Kun je je niet losmaken van, andere, van het andere gebeuren of wil je dat niet? Word je dan misschien eenzaam over? Nou, nee, dat, is, dat zou een, een onnatuurlijk afsnijden zijn van bepaalde dingen. Hè? Hè? Dat kan niet anders. Je, je blijft verbonden met die vaste wal met allerlei dingen. Hè? Je hoopt dat uh, als je van het eiland afkomt dat het, uh, dat het uh, uh, rechtse kabinet Biesheuven gevallen is. Hè? Je, je kan je niet losmaken van zulke soort dingen. Je ziet, uh, je ziet, uh, je ziet dat stelletje bewindhebbers uh, voor je met die uh, geconfijte krokodillenkoppen. En dan denk je, daar worden weer de eerste vier... Uh, vier uh, vier jaar weer door geregeerd en dan zie ik daar de, de, de schim van, van kolijn stinkend van de olie van de Bataafse Petroleummaatschappij rammelend met, uh, met belastingplaatjes achterop duiken. En ik weet zeker dat ze de mensen weer als ze enigszins de kans krijgen tot het belastingplaatje en de acht gulden steun in de week en de rijen werkelozen zullen brengen. Over. Het is een directe uitzending allemaal. Hè? Zeg Wat voor gevoel geeft het jou als, je, als het afgelopen is, die uitzending... als je terug gaat naar je tent? Over. Nou, uh, dat, dat heeft natuurlijk wel voor mij iets... Een, uh, iets, iets uh, het is een on, onnatuurlijke verbreking van mijn belevenis hier op het eiland. Huh? Zoals ik ook, laten we zeggen, de, het, het, de kool hè, die we om de zoveel tijd doen... voor de voor veiligheid, die ik beperk tot één keer... Uh, uh, omdat ik uh, vind dat dat... Uh, nou ja, mijn, mijn alleen zijn op dit eiland stoort. Over. Ja, uh, dus uh, je wil eigenlijk helemaal niet zo graag praten, hè, smiddags. Je zou eigenlijk uh, alleen maar met jezelf... Praat je in jezelf, Jan? Over. Nee, ik, praat, ik heb je gisteren gezegd na het uh, snuiven van die, van die whisky, ik was een soort whisky snuiver uit die lege flessen, terwijl er hier nog steeds een volle fles met de, met de, met de dop stevig op naast me staat, uh, dat ik toen uh, uh, tegen de mee was, maar verder niet, want ik ben altijd natuurlijk bezig, m n, m n, je gedachten staan niet stil, en of je dat nou luid uitspreekt of niet, dat, uh, dat maakt niet zoveel verschil over. Maar, uh, tot besluit dan een paar praktische dingen van jou. We willen wat weten over het eten. Uh, als er die Allereerst dus over. Ja, nou dat eten gaat, uh, gaat uitstekend. Maar uh, ik heb dus nog twee uh, botjes of scholen. Nee, er waren botjes gevangen. Maar vooral veel garnalen. Garnalen vang ik het meest. Soms heb ik wel, uh, nou, uh, voor, uh, voor zes... Uh, Garnalen, cocktails, garnalen. En als je nou weet dat die bij uh, in de stad acht gulden per stuk kosten, dan begrijp je wel dat ik hier uh, niet verhonger. En dan zeesla en de zeepostenlijn die ik was... en met, uh, met uh, een stukje boter opzet en zo. Nee, dat gaat uh, allemaal erg goed. Over. Goed, wij spreken elkaar om zes uur vanavond. Dat is niet voor de luisteraars. Die kunnen Jan Wolkers morgen horen van twaalf uur tot tien over twaalf... weer via de zender Hilversum 2. Alleen op een eiland. Dit was het dagboek van de eenzame eilandbewoner Jan Wolkers. Contact vaste Wal Willem Ruijs. VARA Avoproductie. Ja.